serie in 17 delen naar de gelijknamige omnibus van Lien van Zand in de bewerking van Anna Bosman. Regie Marlies Cordia, deel 3. Laat er geen gras over groeien. Ach ja, die Frida. Nou, vond je haar nou echt leuk, moeder? Leuk? Wat is nou leuk? Frida was een flinke meid. We konden echt goed met erop schieten. Nou ja, daar heeft Sjoerd niks aan. Voor mij had ze de broek aan. En dat is niet voor Sjoerd. Wat doet ze tegenwoordig, hè, meisje? Kapster. Het is een eenvoudig kind, maar wel aardig, hoor. Een beetje een doetje. Nou, dat weet ik niet. Ze is een beetje schuw. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Ik ben benieuwd. Hoezo ben jij benieuwd? Och, een nieuwe lood in de familie. Zeg eerst dan maar dat jij een lood van de familie wordt. Nog, nog 35 nachtjes slapen en dat... Nee hey, jongens, doe nou niet zo kinderachtig, jullie. <laughs> Hebben jullie nou de familie Stoffels uitgenodigd? Koen, heb jij... Je... Ja, wie heeft de ergens op zak, ik of jij? Jullie mogen die oude mensen echt niet vergeten, hoor. Die zijn vroeger zo goed voor jou geweest. En Wanneer we zo doorgaan, komen er 300 mensen op de receptie. En hoe meer ziel, hoe meer vreugd. We hebben nu eenmaal onze verplichtingen, Koen. Ja, maar moeder, het is toch zeker onze bruiloft. Koen kent die mensen niet eens. Nou, het is dat een mooie gelegenheid om kennis met ze te maken? Mijn best, ik geef ze wel een hand. Het bruidspaar, Goedemiddag. Ah, ja, ja, ja, ja. daar hebben we Stuart met zijn nieuwe aanwinst. Oh, ja, jongens, ga even die stoel bij. Ja. En willen jullie koffie? Ga, moeder. Graag, mevrouw. Zo. Hoe gaan de zaken, hè, Koen? Oh, ik mag niet klagen. Maar het blijven boeren waar je zaken mee doet, hè? Nou, je verdient er anders lekker aan. Hey, weet Je je moet met vaders beginnen over die oude Dat ding staat om de haverklap stil. Ja, daar kan je van een kilometer af van zien. Maar hij wil er geen kwaad over horen. Oh, een beetje handige verkopers smidt hem toch wel een nieuwe aan. Ja, jongen, maar die oude zit op zijn centen. Ik weet niet wat hij tegenwoordig heeft. Nou, ik weet het wel, er staat nogal niet een bruiloft voor de deur. Maar daarna is hij toch mooi van zijn dure dochter af. Oh. Nou, daar kom je nog wel achter. Kunnen de heren nou misschien over iets anders nog dan geld praten? Jawel hoor, moeder. Ik we een beetje daarmee kamer gaan, maar hè? Let maar niet op de rommel hoor. Ik heb er al in de dag niks aan gedaan. Moet je eens op mijn kamer komen? Zeg, wat vind je? Zal ik voor de bruiloft een kleurspoeling nemen? Mag ik even kijken? Ja, je gaat je hand maar. Jij hebt er verstand van. Ach, verstand. Ik moet er nog steeds hard voor blokken hoor. Er komt tegenwoordig zoveel voor kijken. Je moet tegenwoordig bijna overal een papiertje voor hebben. Ja, en als je dan getrouwd bent, dan is alles voor niets geweest. Voor niets? Hoe bedoel je? Nou, je wilt me toch niet vertellen dat je door blijft werken... als je met Sjoerd getrouwd bent? Ach, zo ver is het nog lang niet. Misschien komt het er ook wel niet van. Je bedoel, dat jullie je nog niet gaan verloven? Verloven? Wat heeft dat voor zin... Ik denk dat we er hier wat prijs op zullen stellen. Ja, Sjoerd kan we eenmaal niet iedere keer met een andere meisje over de vloer komen. En wat bedoel je daarmee? Nou ja, niks hoor. Dus, uh, dus jij vindt de kleurspoeling aan te bevelen. Ja, maar... Hé, He? hey, wat is er? Hey, maak je nou niet zo overstuur. Ja, er zijn nu eenmaal, eenmaal regels op de boerderij. Regeltjes... Regeltjes. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Zal ik Sjoerd maar even roepen? Nee. Laat maar. Ik zal Sjoerd wel even roepen. Ja? Sjoerd! Sjoerd! Hé, Waar hebben we dit hier. Niks. Laat me maar. Niks, laat me maar. En waarom hou je dan? Heb jij ruzie gehad met Jantien? Laat me toch. Ik laat je niet, je kan mij toch wel vertellen wat er aan de hand is. Weet je? Ik pas hier niet. Wat is dat nou weer voor een onzin, je past hier niet. Wie heeft dat gezegd? Vader, moeder, Jantien, Menno, ik? Niemand. Niemand, nou dan. Ik voel het. Je voelt het. Maar nou, kom toch maar rij. Niks komt toch maar rij. Ik voel het. Maar wanneer dan? Toen ik met je moeder praatte over ons vakantieplannetje. Echt, ik ben een beetje bang voor haar. En dat komt ook door de manier waarop jij die reis er bij haar door wilt drukken. Doordrukken? Maar laat me niet lachen. Wanneer ik met vakantie wil, dan ga ik. Daar heb ik mooi niemand bij nodig. Natuurlijk niet Natuurlijk kun jij voor jezelf beslissen als het om je uitstapjes gaat Maar je hebt toevallig mij meegevraagd Moeder heeft daar helemaal niets op tegen Ze zei alleen jullie zijn oud en wijs genoeg En voor de rest Marij zie jij schimmen? Ik zie helemaal geen hersenschimmen Weet je, ik geloof dat je moeder het best fijn zou vinden als het afgelopen zou zijn tussen ons Maar je toch grote onzin hoor Doet mijn moeder ooit onvriendelijk tegen je? Dat is het nou juist Onvriendelijk nooit altijd heel erg afgepast. Afgepast? Ja. Of ze me daarmee op een afstand wil houden. Maar laten merken dat ze zich... voor de opvolger van de dijk is dicht... een heel andere vrouw had gedacht. Nou, dat heeft ze misschien ook wel. Zie je nou wel. Maar mijn keuze, en dat ben jij Rij, aanvaarden ze volkomen. Of beter, die moeten ze wel aanvaarden, hoor je. Omdat ik van jou. En mijn moeder maakt inderdaad een beetje de indruk... dat ze het nogal hoog heeft zitten, ja. Oh. Dus dat zie jij toch ook? Maar ik ken haar toch. Komt echt van het Hoge Land. Haar ouders waren de rijkste boeren. Geld en macht, daar ging het om. En daar zijn we hier allemaal een beetje mee besmet. Nou dan. Wat moet ik hier dan? Ik breng geen bundesland mee. Ik heb niks. Ik kan ook niks. Nee, Sjoerd, ik pas hier niet. Maar Rij. Ora oh, aí. Oh, bravo. Hé, hey Marij, ben je verdwaald? Menno? Ja, ik ben het. Rustig. Wacht even, ik kom zo bij. Braaf, Dona, rustig maar. Nee, ga maar naar huis. Ik lijk wel niet goed, wijs. Ik wil u best gelijk geven, maar dan moet ik toch eerst weten wat het is? Nou. Weet je... Ik denk dat ik niet zo erg bij jullie pas. Wat ga je me nou vertellen? Waarom zou jij niet bij ons passen? Het is hier gewoon een ander slag mensen. Dan moet jij je toch niet door in de war laten brengen. Ben je nou mal. Je alles wat vreemd is, moeten ze wennen. Kijk nou eens om je heen. Allemaal polder. Ja? Maar geen kip te zien. Nou, en als dat dan zo'n aardig meisje als jij aankomt zitten, zetten. Ja, wat wil je dan? Ja. Als je het zo bekijkt. Maar neem dan maar van mij aan dat je het zo moet zien. Dat is allemaal makkelijk gezegd. Alleen straks op die bruiloft. Die bruiloft van Janty? Ja. Dat zie ik als een berg tegenover. Ah, is toch nergens voor nodig. Voor jou niet. Maar voor mij. Ik heb nu wel beloofd dat ik je moeder en je zus zou kappen. Nou, daar hou ik me aan. Maar daarna zou ik het liefste de benen nemen. Het ah, is toch nergens voor nodig. Je hoort bij ons. Je hoeft helemaal niet de assenpoester te spelen. Ja, oké, okay, Jan 10 mag gezien worden. Ik denk dat het wel een mooie meid is. Maar jij zult op het feest de knapste van allemaal zijn. Sjoerd zal heel trots zijn op zijn meisje. Denk je? Ja, ik weet het wel zeker. Op onze bruiloft, hè? Ik bedoel die van Sjoerd en mij. Rij jij op Donar aan de kop van de stoet. Als een heer houdt. Afgesproken? Laten we nou iets maar zorgen dat we op tijd aan tafel zitten. Dan zijn we helemaal regels op de boerderij. Nou, nou, dat was een lekker bordje, soep, ja. Dank je, Leen. Nog een bordje? Nou, als ik niemand in verlegenheid breng. Soep is voor mij met het nieuwe gebit eten en drinken. <lacht> Alweer een nieuw gebit, of Leen? Ja, jongeman, waar die dingen blijven, ik weet het niet. Sinds ik mijn tanden kwijt ben, ben ik ook steeds mijn gebit kwijt. <lacht> ja, ja oh, nee. Leen, ja, we hebben het nou wel gehoord, hoor. Ja, neem me nog niet kwalijk. Wat hebben jullie nu allemaal gehoord? Half Nederland loopt met een kunstgebit rond, maar iedereen houdt zijn mondje erover dicht. Opeens is het vies. Helemaal niet probleem. Als het met de zaak maar goed gaat. Ach, jongen man, de tijden worden slechter. Toen ik nog met textiel langs de deur ging, toen 30 jaar geleden, ja, toen gingen de zaken goed. Maar vandaag aan de dag is niemand meer thuis voor een eerlijke koopman. <laughs> <laughs> eerlijke koopman? Uh, Omleen, u bent toch wel eens achterna gezeten door een paar honden? Onzin, <laughs> even. Grote <laughs> onzin. Als de mensen de gebruiksaanwijzing niet kunnen lezen... en dat ding spat zo'n beetje uit elkaar... nou... Dan moeten ze om alleen niet de schuld geven. Zeker niet met honden gaan drijven. Mag ik nog een beetje zuur Oh, is ja. het je nog niet vet genoeg? Nou, bemoei je er nou, niet mee. Jongens, jongens, geen ruzie. Het past in de lucht. Ik heb nergens last van. Oh. Maar ja, nooit zeg. Sjoerd en de mejuffrouw zitten knap beteutend te kijken. Uh, we hebben scheelt eraan, jongelui. Huh? Oh. <laughs> Toen ik jullie leeftijd had, was het leven één grote kermis. Ja, ja, ja. Alleen, ja, ja. <laughs> Daar weten we alles van. Oh, maar ik kan niet over praten. Nou, dat is een saaie boel hier. Maar het eten is als vanouds. Marij, heb jij nou al genoeg? Neem nog wat sla. Dank u, mevrouw. Het was heerlijk. Zo. Dus over een maandje... dan is het de grote dag. En dan is het uit met de vrijheid. Koen, hè? Ja, je heet toch Koen, hè? Ja, alleen. Zo, zo. Nou, wat zal me benieuwen. Wat zal u benieuwen, Omleen? Nou, uh, hoe lang het stand houdt. Nou, Leen, nou, een beetje meer optimisme mag ook wel, hoor. Oh, oh, optimisme is er genoeg aan het begin. Maar weet je nou wat zo hinderlijk is? Nou, nou Omleen? Nou, dat een huwelijk... Zo verrot lang kan duren. Ja. En nee, tegenwoordig dat... hebben die jongelui niet zoveel uithoudingsvermogen meer. Ja, ja, ja, het oude onderwerp van Neeblee. Ja, ja. Ah. ja, dat jij het met Lien, of ik bedoel eigenlijk andersom Lien, hm? Hm? met jou dus, ja, zo lang ja. hebt ja. uitgehouden, ja. dat is mij je aan. Oh, oh, oh. Ja, scheiding, dat is toch schering en inslag. Oh, oh. En wat ik me heb laten vertellen, moet dat een geld kosten. Oh, wat, Omeen? Scheiden, jongen. Dat ja zeggen, voor die dominee, dat is zo gezegd. <lacht> maar dan? Nou, het is allemaal wel hoopvol in uw ogen. Hè? <lacht> hoopvol? Hoopvol? <lacht> dat doet hij niet, de zaken. Het is de waarheid. En als je langs de weg zit, zoals ik, kom je de waarheid iedere dag tegen. <lacht> Achter me, iedere deur die open gaat, dan hoor je... Papi woont hier. In. <lacht> <lacht> We kunnen... Nou. Er... Zoals we hier zitten, wil hem lachen. Dat is de harde praktijk. Dus jongelui, vergeet niet dat ik jullie heb gewaarschuwd. Ja, ook jij, jonge dame, met je grote groene ogen. Het is waar. Ja, meneer. Meneer, meneer, zeg maar omleen. Ja, maar het is nog geen familie, hoor. Ik ben voor iedereen omleen. Eet die slaan nou dan maar op. Anders wordt je schoonmoeder boos. Ja, meneer. Dus jij hebt verkering met onze sjoerd. Ja, meneer. Dus jij wordt de baas van oh, de dijk is dicht. Nou, ik zou er nog maar een paar nachtjes over slapen. Want om je in deze familie thuis te voelen, jongen, jongen, daar komt heel wat voor kijken. Nou, nee, kijk nou wat je doet. Wat ik doe? Ik doe niks. Ik, ik zeg alleen maar iets. Ja, ja, ja, we kunnen nu nu dan wel eindigen. Ik moet nog wachten. Voor uw een huwelijksaankondiging. Hm? Oh, dank je, Marij. als je weggaat, zet je de vuilniszak dan even buiten. Ja, moeder. Nee, wie is Koen de Vries? Koen? Koen de, de Vries? Coen van Jantien. Tien. Jan Tien? En wie mag dat dan wel zijn? De zuster van Sjoerd. Op het aardig. Hebben ze je ook een uitnodiging gestuurd? Ja, dat schijnt zo. Ze maken er dan nogal werk van in de polder, hè? ...dat vind ik dat toch sympathiek. Sympathiek. Wat moet ik daar nou mee? Ik heb die mensen nog nooit gezien... ...en ik, ik heb ze ook niks te zeggen. En het ja, kost... ...alleen maar geld. Nou, je haalt maar de woorden uit mijn mond. Pff, trouwerij. Kan ik elke dag al naar het stadhuis gaan... Wildvreemde mensen. Ik ken ze heel goed. Ja, dat zal wel. Het toe nou, moeder. Het is toch aardig voor Sjoerd? Voorlopig heb ik nog niets met Sjoerd te maken... Dat jij nou je hoofd op hol laat brengen door de student, daarom hoef ik het nog niet te doen. Waarom moet het nou altijd zo moeilijk gaan? Omdat jij het niet makkelijk maakt. Ja, je, je hebt nu al uh, omgang met de student. Maar een verloving, daar heb ik je nog niet over gehoord. Of is dat er tegenwoordig ook al niet meer bij? Ach, ja, ach. Of zo'n verloving het belangrijkste is? Nee, tegenwoordig is niks meer belangrijk. Maar wel met de student op vakantie gaan, hè? Nou, zolang jij nog niet meerderjarig bent, zolang jij nog hier woont, komt daar niks van in. Ach, mens, zo spreek je niet tegen je moeder. Je moest je schamen. Dacht jij nou werkelijk dat zo'n jongen, wiens toekomst met goud belegd is, het ernstig meende? Hij wil met je op vakantie, maar meer ook niet. Anders had hij immers wel in een officiële verloving ingestemd. Ik heb u toch al gezegd dat dat voor ons niet belangrijk is. Ja, het enige wat voor jullie belangrijk is, is vakantie. Dat is niet waar, moeder. Sjoerd en ik houden van elkaar. Juffrouw, juffrouw. Ja, mevrouw Marijn. Er, er is wat aan de hand met die kap, hoor. Wat is er dan, mevrouw? Hij, hij speelt te warm. Oh, maar dan zet hem toch even wat laag? Ja. Zo, zo beter? Ja ik, uh, ja, ik denk van wel, ja. Fijn. Nog een kwartiertje. Maré, reken jij even op mevrouw Burk? Ja, meneer. Je vrouw, je Mevrouw van Rijn, komt zo bij en... Nee, nee, ik wil dat u meteen komt. Wat is er, mevrouw Burk? De, de, de kap werkt niet, ik voel niets meer. Voelt u maar. Maar daarnet stond hij te hoog. Ja, ja, ja en nu staat hij te lachen. Nou, ja. zo moet hij dan eindelijk goed staan. Laten moet dat hopen. Maré, weet jij welk nummerkleur spoel ik mevrouw Van Tol altijd heeft? Um, nummer 83. Je ja, vrouw, ja, vrouw, snel. De haat brandt. auw. Mevrouw Van Rijden, oh. dat kan immers niet. Nee, nu nog mooi, ik voel het toch zelf, auw. Voelt het ja, dan? dan? Hebben we hebben nu alles geprobeerd. Dus de oh. Nee, het gebeurt het me niet. Zeg, wil jij je brutale mond wel eens houden? Maar, oh. Niks te maken, dit is toch de laatste keer dat ik hier kom, zeg, ik zet hier gevoeten over de drempel, wat een bediening, betaal ik daar allemaal goede geld voor? Ah, Even gedulden, niks toch? geduld, zo is wel voldoende, ik wil weg, roep meneer voor me, ja? Maar er is toch niks aan de hand? Rop meneer voor me, ik blijf hier geen minuut langer meer. Ach mens, verhit, dat heb je ooit. Zo heb ik je nog nooit meegemaakt, dat kan echt niet. Ja, maar je moet niet vergeten dat het klanten zijn. We moeten daarvan eten, dat begrijp je toch wel. En zo'n verhaal, dat gaat de hele stad rond. Maar ik kan dat toch niet op maar laten zitten? Moet ik alles maar nemen? Ja, natuurlijk hoef je niet alles te nemen. Maar je moet je aanwennen om je in te houden. Op zo'n manier houden we geen klant meer over. Ik hoef toch niet met me te laten sollen. Dat doet u toch ook niet? Ja, natuurlijk niet. Alleen klanten blijven klanten. Zo is het toch? Dat vind jij toch ook? Weet je, je bent zo veranderd, is er wat. Hoe bedoelt u? Nou, je bent zo geprikkeld. heb je moeilijkheden. Ach. Gaat het thuis niet goed? Moeder wil niet dat ik met Sjoerd omga. Sjoerd? Ja, dat is mijn vriend. Uh -huh. Hij studeert in Wageningen. We gaan nu al een paar maanden met elkaar om. En dat heeft ze liever niet. En heb je nou ruzie met hem? Ruzie. Ik geloof dat ik een plekje voor mezelf ga zoeken. Je bedoelt dat je het huis uit wilt? Ja. Oh ja, je bent er eigenlijk oud en wijs genoeg voor, hè? Dat dacht ik ook. Nou, wanneer dat je dwars zit, weet ik misschien wel een oplossing. ...geluisterd naar het derde deel van De Weg ligt open. Een hoorspelserie naar de gelijknamige omnibus van Nien van Zand... ...in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Elsje Scherion, Hans Hoekman, Emmy Lopes dias ...Luc van der Lagemaat, Jan Wechter, Guikje Roethof... ...Hans Karsenbarg, Corrie van der Linden, Diane Dobbelman en Ad Hoeimans. Techniek Raymond van Maarseveen en Leon Dubois... Regie Marley Cordia.